De luchtaanvallen op islamitische staat door de internationale coalitie hebben IS aanzienlijke schade toegebracht. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Brussel gezegd. Kerry stelde dat de strijd nog jaren kan duren, maar dat de afgelopen maanden de opmars van de terreurorganisatie een halt is toegeroepen. Twee pomphouders uit de grensstreek hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen dat de rechter een uitspraak doet over de accijnsverhoging van begin dit jaar. Sindsdien is brandstof over de grens zoveel goedkoper dat mensen en bedrijven in die regio's nauwelijks meer in Nederland tanken. De ondernemers eisen een schadevergoeding. Het kort gedien dient begin volgend jaar. Uit een steekproef van FNV Bouw blijkt dat bijna driekwart van de directeuren van woningcorporaties fors meer verdient dan de norm. En volgens FNV-bestuurder Vos heeft meer dan de helft van die directeuren zichzelf vorig jaar nog salarisverhoging gegeven. De FNV-bestuurder vindt dat corporatiebestuurders ook onder de cao's moeten gaan vallen. De warehuisketen HEMA heeft de grootste moeite om Sinterklaas cadeaus... die bij de webshop zijn besteld, voor 5 december te leveren. Het heeft het bedrijf laten weten op de website. De HEMA kan niet inschatten hoe lang het duurt. De oorzaak van de vertraging is volgens de warehuisketen... dat de online verkoop veel meer is gegroeid dan tevoren was ingeschat. Eerder vandaag werd bekend dat de HEMA vorig kwartaal... bijna 15 miljoen euro verlies heeft geleden. Het weer. In Limburg kan wat motsneeuw vallen, verder is het droog. Vannacht vriest het 1 tot 3 graden. Morgen ook overwegend droog en 1 tot 3 graden boven nul. Dankjewel. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Toen is van de ANWB. Hallo.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 Met zometeen de bingo players, Heather Bright, Don't Blame The Party. We gaan het hebben over kou, wat een heel makkelijk onderwerp is om het nu over te hebben. En we gaan even bellen met iemand die druk bezig is voor Seriously request. Eerst en hier de Eggo-Smiths voor je en Cool Kids. Welkom! the world could ever bring them down yeah, En Heather Bryan. Don't blame the party En daarvoor Ego Smit hier bij CFM Waarmee de party begon Cool kids Hallo, hallo mensen Ja, ja, ja, ja, ja, ja Het is weer woensdagavond Daar breek zo een lekker de week En uh, ja, ik dacht ik ga maar gewoon een zomers muziekje instarten Want als we het van het echte weer moeten hebben Dan hebben we toch wel enigszins een probleempje Ik uh, ben uh, maandag met uh, de longpleurers naar huis gegaan Het ging even helemaal niet uh, goed met mij Afgelopen maandag dus ja, het is weer die tijd van het jaar. Hij hear those ringeling, ding, ding, ding, ding, doe. Maar vooral de kou die uh, heeft de overhand. Maar goed, we gaan het een beetje positief aanpakken... want dat betekent dat je kerstvakantie er weer bijna aankomt. En dat niet alleen. Um, over twee weken dan begint 3FM Serious Request weer. En uh, dat is natuurlijk altijd leuk. Ik ben uh, als radioliefhebber ook een groot fan. Maar buiten dat is het voor ons dit jaar ook echt de gelegenheid... om daar heel vaak te zijn. Want het is hier namelijk om de hoek... Bij de kerk in Haarlem op de Grote Markt gaat Series for Quest dit jaar plaatsvinden. Dus we gaan zo meteen ook even met iemand bellen die druk bezig is om een actie daarvoor op te starten. En even kijken hoe het daarmee gaat. Volg ons ook op Twitter at ZFM Beachmasters. En mocht je willen reageren op de uitzending, dan kan je um, altijd mailen. Ook callarthotmail.com. Ja, Scooby Doo touwtjes, flippos. Je gaat het zo gek niet bedenken of het is een rare trend of razig geweest. Ga het gaat vandaag over trendgevoeligheid in de uitzending. Zo meteen meer daarover bij Maurice de Jonge Hond. Uit de nieuwe Coldplay Inc. komt eraan en eerst Bon Jovi. You give love a bad name. dat? gevoel krijg je soms dat je van die prijzen leest en dan is het zo van ja, weet je, deze prijs bestaat alleen maar zodat we grote artiesten kunnen uitnodigen voor ons ding en dan hebben we een prijs bedacht. Gebeurde ook John Bon Jovi, zanger van Bon Jovi. Hij is geëerd met de Marian Anderson Award en dat is voor maatschappelijke inzet en positieve invloed op muziek. Wat twee totaal... een beetje een raar verhaal vind ik dat. Nou goed, weet ik niet. Toch gefeliciteerd beste John Bon Jovi. Hé, ehm... Ik uh, ben best wel trendgevoelig. Ben ik heel eerlijk in. Uh, nou ja, als ik kijk naar de laatste rage waar ik aan meegedaan heb... is dat deze week geweest. Dat uh, waren de Dup Smash filmpjes Ik weet niet of je dat kent. Dan uh, selecteer je een heel, uh, heel bekend fragment. Wat dacht je van... Uh, I see dead people. Of uh, wat dacht je van een liedje? Ik heb Scatman. En dan uh, playback je dat mee. En die video die kan je dan delen op de sociale media. Uh, ja, dat is Dup Smash. En dat is uh, denk ik de laatste trend waar ik aan meegedaan heb. Maar ik vind het altijd leuk. Hypes, trends, flippos. plaatjes Denk ik het nou echt onerp? Maakt niet uit. De trendgevoeligheid, daar gaat het zo meteen over in Maurice. De jonge hond, ook Dirty Loops, komt eraan. Hit me. En dit is de nieuwe Coldplay, Ink. Ik ben Martijn Muis, Je zou me eventueel kunnen kennen van 538. Ik zet het programma op, zit je weer niet vast. dat is dus echt dolfijn. Cool, ...en een dubsmash van moeten maken. Dirty Pow. En hit me hier bij ZFM. En daarvoor ook nog de nieuwste Coldplay. Maurits de Jonge. Ink. Maurits de Jonge. Maurits de Jonge. Er is niks mis met lichaamshaar. Dat schrijft Destiny M op de blog Frot ...onder de titel No Shave No Shade. Ze heeft er genoeg van dat lichaamshaar in onze maatschappij wordt aangezien als vies, onhygiënisch en zelfs lelijk. Ze groeide op als donkerharige puber en besloot om niet deel te nemen aan dat onnatuurlijke gedoe. Ze liet haar lichaamshaar staan overal. Ja, luister even, exen van deze mevrouw. Overal. Tot ze op een dag geïnspireerd werd door een foto van een meisje met knalroze okselhaan. Ze liep meteen naar de winkel voor haarver en deelde haar felblauwe oksel op sociale media. De reacties die waren zeer uiteenlopend, maar uiteindelijk kwamen er meer en meer volgers... en mensen die het ook wilden proberen. En daar gaat de vraag van deze week over. Dat is namelijk ik ben trendgevoelig. Je antwoord kan je doormailen. colarhotmail.com of twitteren naar ZFM Ik ben trendgevoelig. Optie A, ja, ik ga in alle trends mee. Dan ben ik weer postzegelverzamelaar en zo weer DJ. Optie B, ik ben er wel enigszins gevoelig voor. Een nieuwe trend heb ik vaak door. Optie C, ik bepaal mijn eigen weg en laat me niet afleiden door een trend. Dat boeit me voor geen cent. Of optie D. Ja, G, ik ben fucking trendgevoelig. Ik heb nu flippos en Scooby Doo-touwtjes. Die je wil niet weten. Wat geldt voor jou? Let me know. collaarthotmil.com.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 En een nieuwe power generation hier bij ZFM. Marty don't matter tonight. Nou, dat is toch wel een fijne gedachte die we even hebben. Zometeen ja, gaan we even bellen over Serious Request. Eerst je weerupdate. Vrijwel overal lichte vorst vanavond. Ook morgen is het overdag koud. En we bewolkt met middagtemperaturen Omstreeks het vriespunt. Vrijdag is het bewolkt en in het westen regen. De temperaturen die stijgen tot tussen de 3 en 6 graden. Zaterdag vrijwel overal droog, regelmatig zon en nog iets zachter. In het westen wordt het tot de 10 graden. En dan je verkeersinformatie beperkt tot de A-wegen en vertragingen... langer dan 6 minuten. DA1, Amersfoort, Amsterdam, tussen Amersfoort Noord en Bunschoten... daar 2 kilometer stilstaansverkeer, komt door bergingswerkzaamheden. De A2, Luik, Maastricht-Zuid, tussen IJsde en Grondsveld... sta je 30 minuten vast. Um, 3 kilometer lang is dat, komt door een ongeval met een vrachtwagen... Um, uh, en daardoor um, een weg afsluiten. Naar verwachting is de weg om uh, 12 uur weer vrij. Dat is ter hoogte van grondsveld. Op de A2 utrecht bos tussen Beest en Knoop en Dijl... daar 4 kilometer langzaam verkeer. En dat geldt ook tussen Eindhoven, Maastricht-Noord... tussen Sint-Joost en Echt. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer komt door een gekantelde vrachtwagen... daardoor ook een wegafsluiting. Um, dan hebben we nog de A12 Utrecht-Den Haag... tussen Reelwijk en Gouwe-Aquaduct... daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A15 Ridderkerk rosenburg tussen Hoogvliet en Spijkernissen... daar 4 kilometer stilstaand verkeer duurt ongeveer 12 minuten. En 9 minuten lang sta je vast op de A16 breda Rotterdam. Knopend knooppunt Zonzeel en de Zevenbergse Hoek. er 4 kilometer stilstand verkeer. De A16 Rotterdam Breda ter hoogte van knooppunt plein en knooppunt Ridderkerk Noord. 5 kilometer stilstand verkeer komt door een ongeval... en daardoor um, een uh, afsluiting van de linkerrijstroom ook daar... Dan de A17 rosendaal Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Daar sta je 5 kilometer stil. Um, de A27 Utrecht-Gorikum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Daar 2 kilometer stil staat het verkeer en dat geldt ook de andere kant op Utrecht-Beda. tussen Noorderloos en merdenberg 2 twee kilometer langzaam het verkeer. Gaat je ongeveer 7 minuten kosten. Na 73 Maasbracht Nijmegen, Turverde van Kropend, en is een omleiding ingesteld. Komt door dieren op de weg. Verkeer richting Nijmegen vol Eindhoven den Bos. En daardoor tussen Kropend, Rijkenvoort en Kuik. Die dieren die brengen wat teweeg. Twee kilometer stilstandverkeer duurt een half uur. En daardoor tussen Habs en Kuik een weg afsluiten. Dan nog de A205 Zwanenburg, Haarlem. Tussen Haarlem Zuid en Haarlem een vertraging van 7 minuten. Voor kortere vertragingen en vertraging op de wegen check Dat heb ik het complete overzicht. Je flitsers dan nog. Dat zijn er uh, vijf: De A12, Gouda Utrecht. Defde van Gein daar bij hectometerpaal 59.7. De A15 Tiel Nijmegen tussen Echteld en ochtend bij 138.1. De A15 Maasvlakte Ridderkerk, tussen Knoopend Benelux en Rotterdam bij 55.7. De A27 Utrecht, Gorinken bij Afrit Nieuwegein bij uh, 65.9. En de laatste de A28 Assen Groningen. Bij Afrit Vries daar 185.0. Voet voor het dat. Stefan Koller met de hits van Beachmasters. Jana Grande. David Guetta. Ego Smith. Like cool like cool Z.F.M.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 a chance on Becky G en Shower hier bij ZFM. Goed, um, nog uh, een kleine twee weken. En dan uh, hier in de buurt op de Grote Markt in Haarlem. Dan brandt het feest los. Series Request 2014. En om daarover te praten, heb ik aan de telefoon Malou. Goedenavond. Hi. Hoi. Hoi. Uh, jij gaat wat doen voor Series Request. Ja, dat klopt. Ja, ik niet alleen, maar uh, met mijn hele school. Met de Cosmo Academy in Haarlem. En wat uh, is de Cosmo Academy precies? Een uh, so, so school. Hey, nou, dat is vrij duidelijk. School. Ja, op zich wel. Nee, het is een MBO-school voor uh, ja, hospitality, leisure, uh, evenementenorganisatie, dat soort dingen. En jullie dachten, het is hier in de buurt, wij kunnen nu natuurlijk niet achterblijven. Nee, het is eigenlijk een soort van verplichting, toch? <laughs> nou, zo zou ik het niet op de radio verkopen als ik jou was. <laughs> ja. nee, Oké, okay, um, en hoe ziet die verplichting bij jullie er dan precies uit? Nee, het is allemaal vrijwillig. We zijn nu vier weken bezig met uh, het organiseren van allemaal uh, evenementen voor Serious Quest. Ja. Ik ga nog niet precies zeggen wat, het is dus allemaal nog een beetje een verrassing. Ah, een klein tipje, of, van, een klein tipje van de slijger. Nee, we hebben... Vorige week zijn er uh, een aantal leerlingen die hebben buffings verkocht op de grote markt voor 1 euro. Ja. En, en hoe? Dat uh, was allemaal heel erg leuk. Hoeveel hou je dan op op zo'n dag? Nu hadden wij uh, 100 15 euro opgehaald. Kijk. Voor een uh, ja, paar uurtjes op de, op de grote markt. En we zijn natuurlijk bezig met sponsors binnenhalen. En uh, dat gaat allemaal heel erg goed. We zijn een Facebookpagina in begonnen, ook. En uh, dat is volgens mij waar je ook over wilde bellen. Ja, klopt. We hebben eigenlijk nog veel meer likes nodig. Oké, okay, want jullie krijgen geld voor die likes of iets in die richting. Nee, nee, ja, we hebben een uh, Facebookpagina gestart. En daar staan alle uh, al onze evenementen op die we gaan organiseren. Yeah. We hebben binnenkort ook een Gala diner. daar kan je ook voor daar inschrijven. Moet je 25 euro betalen, krijg je een hele avond uh, uh, te eten. Er is allemaal entertainment en uh, superleuk. Het zit ook allemaal op de, op de Facebookpagina. Oké, okay. dus er is genoeg te doen uh, voor mensen die niet alleen maar bij dat huis willen hangen. Ja, er is genoeg te doen. We organiseren genoeg en al die evenementen die komen te staan dan uh, op die pagina. Oké. Okay. En uh, hoe kunnen we die pagina vinden? Wel, hoe heet die? Hoe kunnen we hem vinden op de Facebook? Ja, op Facebook. Uh, www.facebook.com slash /series, series request Cosmo Haarlem. We zullen hem ook even linken vanaf uh, de Beachmasters uh, pagina. Ja, dus we hebben gewoon zoveel mogelijk likes nodig, zodat zoveel mogelijk mensen, zeg maar, ook naar ons evenement komen. En uiteindelijk natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor uh, Series 2 Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hoppateetje. Daar gaat het om. Hé, hey, hartstikke bedankt. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen. En een like dus die pagina. Nog één keer de URL. www.vevo.com slash Cosmo slash Series Cosmo Haarlem. Kijk eens aan. Hé, hey, uh, dankjewel en heel veel succes ermee. Hey, doe doei. doei. Oké, okay, doeg. CFM Beach Masters met Chris. Ja nu voor je. Driving home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Als je nu in de auto zit, even naar rechts kijken. Kijk of je een beetje op je lijkt. just the same. Driving home for Christmas. Chris Ria. Hierbij zie je driving home. Driving home. Hey, check even die Facebookpagina. Cosmo Academy Haarlem. For serious request. Je kan de link ook vinden op onze Facebookpagina. Facebook.com slash ZFM Beachmasters. En geef hem die thumbs up. Samen gaan we dat maken over twee weken. Hey jongens. Um, ik ben op zoek naar drie onderwerpen. De ongecensureerde lulminuut. We hebben drie onderwerpen nodig. En um, over elk onderwerp gaan we het een minuut hebben. Ongecensureerd in de volgorde van binnenkomst. Dus ik heb daar niks over te zeggen. Ik moet het gewoon een minuut hebben over iets wat jij bepaalt. Welk onderwerp vind jij het leuk om het over te hebben? Mailen kan kwaal of twitteren at ZFM Beachmasters. Gaan we het daar zo meteen even over hebben. Een minuut per onderwerp dus. Ook de nieuwste David Guetta en Sam Martin. Dangerous komt eraan. Net als Yves LaRocq nu voor je Rise Up...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 FM Oh boy, hier bij CFM. En daar vond ik nog Sam Smith en David Guetta en Dangerous. Mag ik je even voorstellen aan een leuk, tof nieuw beentje? Ze doen het een beetje in de stijl van Maroon 5, maar toch ook wel weer op hun eigen manier. Rickston is hier en way On Me. Wait On Me!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 De VVD in de Tweede Kamer is verbaasd over de uitspraken van PVDA-leider Samson over schaliegas. Vanmiddag zei Samson op NPO Radio 1 dat er in Nederland niet naar schaliegas geboord gaat worden. VVD-kamerlid Leegte is verbaasd omdat er nog verschillende onderzoeken lopen. Minister Kamp neemt pas rond de zomer een besluit. Samson was eerst niet tegen de winning van schaliegas.